In het boek Het Rancuneuse Gif, de opmars van het onbehagen, schrijft de VVD-senator dat de PVV vijandbeelden creëert om duidelijk te maken hoe het eigen bestaan wordt bedreigd. Daarbij noemt schaap de Europese Unie, buitenlandse arbeiders, allochtonen, maar boven alles de islam en de representanten daarvan. Premier Rutte herkent zich niet in het geschetste beeld van de PVV. In Velsen-Noord heeft een grote brand gewoed bij een afvalrecyclingbedrijf. In het bedrijf ligt oud papier, hout, pulp en plastic. De politie adviseert mensen al de hele dag om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer verwacht dat het nablussen tot maandagochtend zal duren. Nederland is uitgenodigd voor overleg over het Duitse voorstel voor een nieuwe Europese grondwet. Met die grondwet moet de EU democratischer en slagvaardiger worden gemaakt...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 Op een veiling in de Verenigde Staten heeft een eeuwenoude Joodse munt 1,1 miljoen dollar opgebracht. De zilveren munt werd geslagen in het jaar 66 toen Joodse rebellen de Romeinen uit hun geboorteland verdreven. Op de munt staan een kelk en drie granaatappels afgebeeld. Het weer vanavond droog en bewolkt. Morgen begint grijs, later zonnig. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 vibes on the